Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël zegt dat er weer wat eten Gaza in mag. Dat zou voor het eerst zijn in 2,5 en een halve maand. Veel mensen in Gaza lijden op dit moment honger. Premier Netanyahu zegt dat er nu een basishoeveelheid voedsel door wordt gelaten. Er is nog veel onduidelijk over, zegt correspondent Nasra Habib-Allah. We weten van hulporganisaties dat er een groot tekort is aan eigenlijk alles. Uh, maar het enige wat Netanyahu daarover gezegd heeft... is dat het gaat om een basishoeveelheid, dus puur om hongersnood te voorkomen. Maar hoe dat er dan precies uit gaat zien, dat weten we niet. Sinds afgelopen weekend heeft Israël de aanvallen op Gaza opgevoerd. Daarbij zijn Honderden doden gevallen. Bij Finsterwolde in Groningen is gisteravond met man en macht gezocht... ...naar twee vermiste kinderen. Jeffrey van 10 en Emma van 8. Ze komen uit Beerta en worden sinds zaterdagmiddag vermist. Gisteren werd een Amber Alert verstuurd voor de broer en zus. De politie denkt dat ze door hun vader zijn ontvoerd. Hij zou ze hebben meegenomen in een grijze Toyota. In Roemenië heeft de pro-Europese kandidaat dan de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij kreeg 54% van de stemmen, iets meer dan zijn radicaalrechtse tegenstander. Er was veel te doen om de verkiezingen in Roemenië. Eind vorig jaar werd de eerste ronde gewonnen door een uiterst rechtse anti-EU-kandidaat. Die verkiezingen moesten toen over vanwege Russische inmenging tijdens de campagne. En kleine oogjes voor mensen in Eindhoven. PSV werd gisteren door een 3-1-overwinning op Sparta op de laatste dag landskampioen. Kampioen! Hee! Ja, na de 2-1 begon het aangesloten te worden, maar dat toen die 1-3 kwam. In de laatste paar minuten. De hele bewezen we worden kampioen. En het zijn we! We hebben een verdiend kampioenschap gewonnen, die ik denk het mooiste van het seizoen is. Het was nog wel even onrustig rond het stadion waar de spelers van PSV gisteravond terugkwamen. Supporters wilden de bus opwachten, maar sommigen keerden zich tegen de politie en gooiden met vuurwerk en spullen. De ME werd ingezet om het rustig te krijgen. Zeven mensen zijn opgepakt. Vanmiddag is de officiële huldiging in Eindhoven. Het weer nog vooral in het noorden vanochtend kans op dichte mist. Het is droog en er is vandaag opnieuw veel zon. Al zijn er vanmiddag landen in waar het ook wel stapelwolken. Het wordt 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio langzaam rijdend verkeer op de A1. Am, Amersfoort, Amsterdam, bij Naarden. 7 kilometer, kwartiertje vertraging. En bijna een half uur vertraging op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam. Want er gebeurde een ongeluk bij het schouw. Vanaf Volendam nu 8 kilometer file.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 Fair. Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël gaat na een blokkade van ruim twee maanden weer wat hulpgoederen in Gaza toelaten. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het gaat om een basishoeveelheid voedsel. De VN zei eerder dat voor heel Gaza hongersnood dreigt. Het is nog niet duidelijk of de zoekactie naar twee vermiste kinderen in Groningen gisteravond iets heeft opgeleverd. De politie zocht naar het jongetje van 10 en het meisje van 8 in de buurt van het dorp Finsterwolde. Ze zijn waarschijnlijk meegenomen door hun vader. Patiënten met een chronische darmontsteking moeten steeds langer wachten op een operatie. Maag-darm-leverfonds vindt dat onverantwoord. De gemiddelde wachttijd voor een operatie is nu bijna 22 weken, terwijl 7 weken de norm is. Het weer vandaag zon en droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Make any oh. room for because Last time, it's the last chance to feel again. But you broke me. Now I can't feel. It.